5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Met straks in het NWS Radio 1-journaal de Nederlandse ambassadeur in Tripoli. Hoe veilig is het in Libië na de brutale ontvoering van de premier eerder vandaag? Eerst het NWS-journaal, Kreeten van Mark Visser.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 zei toen dat hij er nog over moest nadenken... en dat de uitspraak van de Raad niet betekent... dat Van der Graaf ook echt met verlof gaat. Gehandicapten met een uitkering hoeven niet allemaal te worden herkeurd. Dat zei staatssecretaris Kleinsma in de Tweede Kamer. Als je gewoon weet dat mensen, hoe verdrietig ook... hun hele leven lang niet actief zullen kunnen worden op de reguliere arbeidsmarkt... Uh, dan, uh, en ook niet in beschutwerk... Dan, uh, dan moet je mensen niet weer helemaal door mangels halen... maar dan moet je daar heel geserreerd mee omgaan. Staatssecretaris reageerde op een oproep van de PvdA... om niet iedere wajonger in zijn onderbroek... voor de keuringsarts te laten verschijnen. In een sociaal akkoord staat dat alle 230.000 wajongers... vanaf 2015 worden herkeurd.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 In Friesland is gistermiddag een visser betrapt die 3200 kilo paling had opgevist. De paling zat in speciale zakken, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Op dit moment is het verboden om paling te vangen. Het verbod duurt tot 30 november. Dus die zak is ervoor om de beesten tot 30 november in leven te houden om ze daarna te kunnen verkopen. En het verbod is ingesteld om de palingsstand te beschermen. De visser is samen met twee andere verdachten opgepakt. Op het houden van illegale paling staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar. In Azerbeidzjan is de uitslag van de presidentsverkiezingen een dag voor de verkiezingen al bekendgemaakt.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 Dan het weer trekken buien over het land en vooral over de westelijke helft. In de rest van het land is het droog. Morgen begint het droog, later langere tijd regen. En het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Het is. is een drukke avondspits. Dat heeft niet alleen te maken met het slechte weer. Maar ook een storing aan de matrixborden in Zuidwest-Nederland. Bij Rotterdam en Den Haag zijn nog niet alle spitsstroken open. Want uh, ja, een uur lang uh, konden daar de spitsstroken niet bediend worden. En dat gaat geleidelijk aan worden opengesteld. Maar het duurt nog even. Daardoor ook een, bijvoorbeeld een lange file op de A4... van Vlaardingen naar Hoogvliet, voorknopend Benelux, 6 kilometer. De A15 naar Europoort, voor de Botlektunnel 8. En daar blijft dus de rechte rijstrook onterecht dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht... daar zijn bij Zoetermeer de rijstroken zojuist vrijgegeven. Daar staat nog 9 kilometer file. De andere kant op nog niet, richting Den Haag... tussen Bunnik en Nieuwebrug, maar liefst 20 kilometer langzaam rijden. Dan de A27 van Utrecht naar Breda... na een ongeluk bij Lexmond, 10 kilometer... De linkerrijstrook is dicht en de A58 van Breda naar Tilburg bij Gilsen 5 na een ongeluk, maar daar is de rijbaan weer vrij. Door mij komen er voorlopig geen gedwongen ontslagen bij het Rijk. Door mij investeert de overheid 157 miljoen in de aanpak van belastingfraude. Door mij krijgen mijn collega's in academische ziekenhuizen ruim 3% meer loon. Ik ben advocabo FNV. Ik ben advocabo FNV. Ik ben advocabo FNV. Word ook advocabo FNV, want samen kunnen we nog meer bereiken. Dat is hard nodig. Zeker nu. Kijk op. Ik ben advocaboFNV.nl. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 7 over vijf, goedemiddag. Het was nog zo'n feestelijke opening begin dit jaar, het Nederland-Rusland jaar. De verwachtingen toen waren positief, zo vertelt deze Russische diplomaat. Wij verwachten dat dit jaar een grote impuls zal geven aan de ontwikkeling van deze betrekkingen. En nieuwe contacten zal liggen tussen allerlei instellingen en mensen in Nederland en Rusland. Maar ja, of er nu nog steeds zo over wordt gedacht, we horen het zo direct. Eerst de dagelijkse veiligheid, of beter gezegd onveiligheid in de straten van Tripoli. Want in de Libese hoofdstad werd vanochtend in alle vroegte... de premier overmeesterd door gewapende mannen en weggevoerd. Rond de middag werd hij weer vrijgelaten. Onze correspondent Sander van Hoorn over wie hem mogelijk heeft ontvoerd.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 Ali zei dan, zo heet de premier, had al meerdere malen gewaarschuwd dat het niet goed gaat in zijn land. Onlangs vertelde hij in het Britse programma Newsnight zich zorgen te maken over de toename van gewapende milities sinds de val van Gaddafi, dat alweer ruim twee jaar geleden. Weapons are being smuggled from and into Libya by groups which are trying to murder people and spread terror. The movement of these weapons is also putting our neighboring countries at risk. We need international cooperation to stop it. De premier vandaag ondervond hij hoe dat ze inderdaad kan uitpakken. Ton Lansing, de Nederlandse ambassadeur in Tripoli. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Hofdieke. Het is even schrikken, lijkt me, wat er gebeurde. Um, ja, het is, uh, het is niet, niet zoals een minister-president uh, wordt uh, meegenomen... of s ochtends vroeg om vier uur... Uh, en uh, enige tijd gevangen wordt gezet. Dat is, uh, dat is geen gebruikelijk iets... Uh, in de wereld. Want ik neem aan, dan kijkt u om u heen. U spreekt er met andere diplomaten over en vraagt zich af, wat gebeurt hier? Ja, dat klopt. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, het, het, het, het is voor ons een, een, een symptoom eerder dan een oorzaak van nieuwe dingen. Het is een, uh, er gebeuren hier uh, veel veiligheidsincidenten. Uh, maar dit is inderdaad wel uh, een wel, ja, uh, minister-president... Uh, arresteren, kidnappen, uh, dat gaat wel heel ver. Wat, wat is daar dan een symptoom van als dit ook al kan? Wat betekent dat voor de huidige situatie van de veiligheid in Libië? Ja, uw correspondent zei net dat uh, hier een situatie van wetloosheid heerst. Uh, in feite is hier sprake na de revolutie van een situatie... waarin verschillende gewapende groepen uh, in hun eigen gebied de macht hebben. Er is geen politie, er is geen leger... Um, er is geen justitieel apparaat, er is geen inlichtingendienst... Um dat maakt dus dat je eigenlijk van gebied tot gebied afhankelijk bent van de groep die op dat moment in, onder controle is uh, van dat gebied. Um, de laatste maanden is er ook een sterke toename van de criminaliteit uh, waar te nemen. Uh, vanmorgen is de minister-president gekidnapt, maar zeker niet de eerste die in, uh, in, uh, gekidnapt is. Uh, er zijn ook veel uh, mensen gekidnapt puur voor... Uh, um, aan uh, het losgeld dat betaald zou moeten worden. Ja. Hey, is dit dan ook een bewijs dat de centrale regering simpelweg de situatie niet in, het hand, in de hand heeft, als u beschrijft dat niet zozeer de politie of het leger, maar die milities de dienst uitmaken? Um, kijk, nogmaals, er is hier geen centrale regering op dit ogenblik. Er is een regering. Um, maar dat is niet een regering die, um, zoals dat zo mooi geformuleerd is, uh, het machtsmonopolie uitoefent. Um, dus de regering zit in een onderhandelingspositie met heel veel van deze milities. Um, ik denk dat, uh, dat de reden waarom hij uh, uh, gearresteerd of gekidnapt is, net hoe u wilt, ook te maken heeft met... het. ...bij verschillende gewapende groepen over zijn optreden in de afgelopen periode. Um, dus het heeft ook zeker een politieke component. De regering moet uh, van dag tot dag uh, met die verschillende groepen door één deur proberen te gaan. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Uh, en dan zitten we dus twee jaar na die euforie in Libië, althans onder de meeste mensen daar, niet onder de aanhangers van Gaddafi natuurlijk, dat uh, het land van zijn dictator was bevrijd. Als u dit zo beschrijft, dan is er reden om uh, ons zorgen te maken over de toekomst van het land. Maar die zorgen, zijn dat, kijkend naar de gebeurtenissen van vandaag, zijn dat acute zorgen? Um, dit is nogmaals, het is een situatie die, die we al een, een tijdje waarnemen. Um, het het voorspel is heel moeilijk. Dat. Uh... En dat, dat is, um, dat, daar was ik mij ook niet aan. Wat ik alleen okay. kan zeggen is, is, is dat er alle reden is om het democratische proces hier in dit land te ondersteunen. Um, het is een land dat heel dicht bij Europa ligt. Uh, dus we hebben er ook uh, veel belang bij dat, het, uh, dat, het hier, dat die transitie naar een democratische samenleving soepel en snel verloopt. Nog even over de Nederlanders die naar Libië willen gaan... die nu die, die, die, die daar zijn. De veiligheid van de mensen die er zijn... en de mensen die naar Libië willen gaan. Wat is het advies? Ja, het advies is nog steeds... dat uh, alle niet-essentiële reizen... naar Libië worden ontraden. Um, Zelfs de gebieden... rondom Benghazi en ten oosten daarvan... die worden geheel ontraden... om, om, om te bezoeken. Um, het dus als het nodig is om naar Libië te gaan... dan is het uitermate belangrijk om, om goed uh, um, op de lokale situatie in te spelen. Informatie te verzamelen. De contacten die men heeft uh, te raadplegen. Um, blijf uit de buurt van, uh, van situaties waar je risico loopt. Um, S'avonds um, niet, niet gemakkelijk naar buiten gaan. aan enfin, dat soort van zaken allemaal. Wij kunnen daar iedereen die naar Libië wil reizen ook goed over informeren. Ton Lansink, Nederlands ambassadeur in Tripoli. Dank voor uw tijd, dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens, Rusland. Daar gaan we nu naartoe. Neem nog geen genoegen met de excuses van Nederland... voor het incident Borodin, de arrestatie... afgelopen weekend in Den Haag van de Russische diplomaat... omdat hij zich misdragen zou hebben. Rusland wil voor het eind van de week meer uitleg over het optreden van de politie en verwacht ook gepaste conclusies...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 het probleem, uh, kijk, als, als er is gebeurd, uh, wat er is gebeurd volgens de Nederlandse media, uh, als die man dronken is geweest, en zijn vrouw ook, en als er dit, daadwerkelijk de, die kinderen in gevaar waren, dan weten de Russen dat natuurlijk net zo goed als uh, dat de Nederlanders dat weten. En dan uh, kun je verwachten dat er op termijn conclusies uh, zullen worden getrokken. Maar niet nu, op dit moment. Want dan zou het ook in ieder geval zijn voor Nederland. Uh, maar wel in stilte als dit, uh, dit hele schandaal weer een beetje is geluwd. Onderdeel van die diplomatieke strategie die er ook bij gehoord. In Moskou, correspondent Geert Groot, Koerkamp. Dank wel. Ja. De avondspits is geen makkelijker bij dan niet. Een hele drukke avondspits. En dat komt voor een groot deel door een storing bij Rijkswaterstaat. Spitstroken die waren aan het begin geen van alle open. En nu zijn er een paar open. Maar bij Rotterdam zeker nog niet. En vandaar hele lange files. Zeker rond Rotterdam. De allerlangste die staan op de A15 naar Europoort. Voor Spijkenisse, 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar onterecht dicht. Ook op de A4 loopt het daardoor helemaal vast vanuit Vlaardingen. A20 is de spitstrook nog niet open bij knopen plein naar Hoek van Holland. Veroorzaakt files uh, vooral richting Hoek van Holland 8 kilometer nu. En de A76 valt op vanuit België naar Heerlen. Daar is een ongeluk gebeurd. Staat bij nut 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. De pier in Scheveningen. Als de rechter niet ingrijpt, is hij vanaf morgenochtend vroeg dicht voor het publiek. Want hij is niet meer veilig. En er zijn nog veel en veel meer problemen met die pier in Scheveningen. Josephine Trehi, je bent op die pier. Het valt best mee met het weer vandaag. Ik krijg zo'n gevoel van vergane glorie. Doe ik daar die pier recht aan? Um, ja, ik ben op de uitkijktoren beland nu. Uh, 40 meter hoogte. Maar dat is echt met gevaar voor eigen leven, hoor. Het is... Uh... Overal uh, ligt water en het is behoorlijk roestig. Maar dan sta je boven en dan is het wel prachtig. Paul de Kiefiet is er bij me van Museum, het Scheveningsmuseum. Ja. Laten we heel even luisteren, want we hebben een fragment uh, van begin jaren 60 toen deze uitkijktoren net geopend was. Okay. In fris gepoetste etablissementen zullen de bezoekers in Scheveningen onder andere kunnen kijken naar de nieuwe attractie op de pier. Een uitzichttoren die in de afgelopen wintermaanden aan het eind van het wandelhoofd werd opgetrokken. Langs elf trappen en een achttal bordessen bereikt men het kraaiennest... dat op 45 meter hoogte op de top van de toren is geconstrueerd. Dat was echt een enorme happening, hè, begin jaren 60. Ja, de pier was een ongekend fenomeen. En zeker de nieuwe pier, toen die geopend werd, trok heel Den Haag en Scheveningen uit. En in het eerste jaar trok hij al 2 miljoen bezoekers. Dat echt ja, wat kwamen mensen doen? Ja, ik ben nieuwsgierig natuurlijk. Zo'n pier maakt het altijd nieuwsgierig. Je wil de zee in, je wil kijken. Die uitzichttoren is natuurlijk van belang geweest. Lijkt een beetje op de Euromast, is ook van dezelfde architect. Er zijn ook allerlei attracties natuurlijk op de pier. Een onderwaterwereld was er, een pirateneiland. Dus hij trok heel veel bezoek. Veel bezoekers die hier net langsliepen. Want er komen trouwens best veel mensen nog vandaag even kijken, merk ik. Zo van, nou het kan voor het laatst en nog even een warme chocobel drinken en nog even van het uitzicht genieten. Ja, het is waarschijnlijk toch de laatste dag dat hij open is. En het is toch een uh, historisch moment, denk ik. We kijken dus uit op het koorhuis voor ons. Dan rechts de vuurtoren. Nou ja, de, de strandtenten en uh, de winkeltjes hier op de boulevard. Ik sprak vandaag ook met iemand die zei... ja, het is echt een icoon van Scheveningen. En ander iemand die vergeleek het bijna met wat de Eiffeltoren voor Parijs is. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zoals de vuurtoren daar in de verte een icoon is van het havengebied is de pier onlosmakelijk verbonden met de badplaats, net als het koerhuis. Echt het symbool van de badplaats en een attractie en een fenomeen op zich. Ik loop heel even naar meneer hier die foto's aan het maken is. Ja. Dag. Hallo. Komt u uit de buurt? Uh, nou, ik ben uh, geboren Haagenaar, maar ik woon in uh, Leidendorp. U bent hier met uw vrouw en u dag nog ja. eventjes uh, erop? Ja, nou, even de laatste dag uh, dat we vanaf de pier uh, naar het koerhuis kunnen kijken. Vindt u het erg? Ja, dat vind ik wel heel jammer. Je gaat sluiten. Als het uh, echt definitief zou gaan sluiten, zou ik dat heel jammer vinden. Ja, dat horen we straks ja. na half zes, hè. Dat is een kort gering. Ja. Maar anders gaat hij morgen inderdaad dicht. Ja. ja, dat is heel jammer. Waarom dan? En dan, ja. Ja, kijk. Dit, alleen dit al, hè. Het uitzicht. Het, het uitzicht. vanaf de pier naar de kustlijn van Scheveningen is fantastisch. Nou, geniet dat... u nog even. Ja, dank je. Paul de Kiefiet. Gelooft u in een toekomst voor de pier? Want daar wordt wel over gesproken. Hè? Als er nu opeens een uh, geldschieter komt... Ja, die is er helaas nog niet geweest. Dus ja, ik weet het niet. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als Scheveningen zijn pier kan houden. Misschien wel een nieuwe pier met de allure van de oude. Scheveningen heeft een hele historie. Hè? Vanaf 1901 was hier een pier. Die kwam recht voor het koerhuis uit. Die heeft de oorlog helaas niet overleefd. Maar deze pier heeft jaren van succes gekend. Nu gaat het wat minder. Maar er komen vast alweer economisch betere tijden. En of deze pier in opgeknapte vorm of een nieuwe zou toch weer een aanwinst voor de badplaats zijn. Want er wordt wel gesproken over een hotel hier bouwen... Ja, ook het Van der Valconcern heeft plannen gehad voor een hoteltoren op dat vierde eiland. Maar dat is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. De, de loopafstanden zijn natuurlijk ook best ver. Vanaf de Een paar de boulevard. honderd meter vanaf de boulevard met je koffers. Ja, en ik denk dat dat ook het restaurant wat part heeft gespeeld de laatste jaren. Ja. Nou, wat ik zei, straks om half zes is het uh, uitspraak van het kort geding... wat de ondernemers hebben aangespannen hè, tegen die sluiting van morgen. Dat wachten we even af en dan na zes uh, reacties van die ondernemers, Tim. En doe voorzichtig daar als je uit die toeren klimt, uh, Josephine. Doe ik. We doen het hals even verder. Tot later. Be strong I'm finding it hard to resist So show me A liar, show me what I'm looking for. Het NLS Radio Sport. Tunesië was al uitgeschakeld voor het WK voetbal. Maar omdat Caapverdi werd uitgesloten van deelname. wegens het opstellen van een geschorste speler. mag Tunesië alsnog aan een play-off meedoen. om dat WK in Brazilië te bereiken. Het gebeurt komend weekend in een play-off duel. En we hebben contact met de bondscoach van Tunesië, Ruud Krol. Goedemiddag. Goedemiddag. Onderweg naar de laatste training voor dat heel belangrijke duel. Nou, niet de laatste training. Het is uh, donderdagmiddag, dus uh, we hebben nog uh, drie trainingen te gaan. Oké. Okay. En uh, ja, goed, uh, dat is natuurlijk uh, toch uh, belangrijk. Want we bellen u in de, bus, de spelersbus. Is daar de spanning nee, al te voelen? Nee, ik ben er net, net, net uit. Dus oh. we hebben een beter contact. Gelukkig. Het is een uitstekende verbinding inderdaad. Het is al een beetje spanning onder de spelers en in de selectie. Ja, zeker. Ik bedoel, kijk, uh, wie krijgt uh, in, in de voetbalwereld een tweede kans om zich te kwalificeren voor een uh, voor een WK? Dat is natuurlijk uh, uniek uh, in, in deze wereld. En dat is, uh, ze moeten ze daar wel uh, goed, uh, goed uh, begrijpen. Dat ze nu een kans hebben. Die mogen ze niet laten lopen. En begrijpen ze dat ook? Dat hoop ik. Ik heb de boodschap overgebracht bij ze. Ik heb ze verteld wat een WK inhoudt en wat het, wat het kan betekenen voor hun carrière. Vooral voor de jongere spelers, voor de oudere spelers natuurlijk, dat ze de laatste kans hebben. En voor de jongeren dat het een, een nieuwe toekomst voor hen op opent met die ervaring in, in, in een land wat eigenlijk de mecca van het voetbal was een, een tijdje. En wat, wat, wat nog steeds een voetbalgek land is natuurlijk. Ja, want u bent nog maar heel kort bondcoach van uh, Tunesië... en dan grijpt u neem ik aan terug op die prachtige verhalen... uit uw eigen ervaringen in de jaren zeventig. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik, ik heb twee WK's gespeeld. Ik heb, ik heb er vier als uh, toeschouwer meegemaakt. En uh, de laatste, 2010, uh, waar het Nederlands al natuurlijk fantastisch presteerde. Heel dicht uh, bij de groep gestaan, uh, op het veld gezeten altijd. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk een ervaring die je, die je niet weg kan gooien. Maar het mooiste is en blijft toch het, uh, het spelen van een WK. Ja, en hebben ze dan een beetje de gaten wie u bent uit de jaren 70? De grote Ruud Krol van Oranje? Ja, dat ja Dat hebben ze allemaal wel gekoekeld hoor. Dat is tegenwoordig heel makkelijk. Ah, oké okay. Je houdt niks meer geheim. U <laughs> hoort, hoort er geen verhalen aan te dikken. Nee, nee, nee. Zeker niet. Zeker die, niet. die magie moet leven. Die spanning gaat oplopen. Dit weekend dit laatste, de laatste mogelijkheid. Hoe, hoe kun je zo'n zo ploeg... dat in één keer zo'n extra kans krijgt... echt opzwepen dat ze boven zichzelf uitstijgen? Ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk. Maar uh, goed, uh, we, we blijven scherp. En we, we gaan natuurlijk steeds scherper worden... Termate de wedstrijd uh, eraan komt natuurlijk. Uh, vandaag uh, gaan we weer de puntjes op de i zetten op, op de fouten die we gisteren maakten. Gisteren hebben we een, een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen een tweede divisieclub. Om een beetje te kijken hoe, hoe we staan in onze uh, organisatie. En uh, dat, uh, dat gaan we vandaag natuurlijk weer een beetje aanscherpen. En dat morgen hebben we dan nog een dag. En dan uh, is het zaterdag uh, een beetje de spelhervattingen. En dan, uh, dan moeten we er klaar voor zijn. Klaar tegen Cameroen. Ik wens u heel veel succes daar in Tunesië. Ruud Krol.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 Gehandicapten met een uitkering hoeven niet allemaal opnieuw gekeurd te worden. Staatssecretaris Kleinsma zei in de Tweede Kamer dat mensen die op basis van hun dossier waarschijnlijk toch nooit meer kunnen werken, niet door de mangel moeten worden gehaald. Ze wil niet iedereen onnodig belasten.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 De weersverwachting, die krijgt we van Marco Vogel. Ja, op dit moment en ook eigenlijk al een de groot deel van de dag: de meeste buien in het westen van het land. Vanavond en vannacht langs de kust nog een enkele bui. In het middenland is het meest droog, soms een opklaring, vaak ook wolkenvelden. En dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of vijf landinwaarts. Morgen dan een dag met tamelijk veel bewolking. Misschien eerst in het noordoosten nog een klein beetje zon, en later op de dag in het zuidwesten. Maar in het algemeen, dus grijs, periode met regen ook. Waarschijnlijk valt de meeste neerslag in een brede strook over het midden van het land. Maar ik me, realiseer me meteen dat. dat dat een, een tamelijk gevaarlijke uitspraak is. Want ook in het noorden en in het zuiden zal ongetwijfeld regen vallen. Het wordt 12 graden en wind eh, groot verschil. In het binnenland meest matig kracht 3, in de kustgebieden krachtig 6... en in het Waddengebied misschien zelfs wel hardwindkracht 7. Zaterdag weinig verandering, zondag is het duidelijk minder nat... met af en toe wat zon. Het blijft in het weekend frisjes met 12 graden. Dan de verkeerssituatie op dit moment, wijnland -Swaan. Strukke avondspits door de regen en een storing bij Rijkswaterstaat. De spitsstroken zijn inmiddels allemaal weer open. De langste files die staan nu op de A12 richting Den Haag... voor het Oude Rijn, 10 kilometer, door een ongeluk. Op de A27 van Utrecht naar Breda, voorknoop het Everdingen, 15... door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. U wilt toch ook een duidelijk pensioen voor uw werknemers? En dat tegen lage kosten en zo eenvoudig mogelijk?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 Ervaar zelf de voordelen van BeFrank en download nu de app Mijn Pensioen. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals. Walter van der Velde-Jonkers van Van der Velde Rioleringsbeheer. Wie had dat gedacht? Van eenmaal met een schep naar 17 vestigingen en het World Wide Web.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 De zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. De Sakharovprijs is vanochtend toegekend aan Malala, de 16-jarige activiste uit Pakistan. Het meisje overleefde een jaar geleden een aanslag van de Taliban. De Sacharovprijs is de belangrijkste mensenrechtenprijs van Europa. Malala was deze week nog te gast in de Amerikaanse talkshow The Daily Show. En daar vertelde ze tegen presentator Jon Stewart over haar belangrijkste drijfveren en de steun van haar vader. My father was a great encouragement for me because he spoke out for women's rights, he spoke out for girls' education. And at that time, I said that why shall I wait for someone else? Why shall I be looking to the government, to the army, that they would help us? Why don't I raise my voice? Why don't we speak up for our rights? I started writing diary. I spoke on every media channel that I could. And I raised my voice on every platform that I could. And I said, I need to tell the world what is happening in Swat. And we need to fight against terrorism. Malala op de Amerikaanse televisie. Ze vertelt dat ze besloot om zelf te gaan vechten voor een beter leven... en zoveel mogelijk haar stem te laten horen. Zo vertelt Malala. Ze wordt trouwens ook genoemd als kanshebster voor de Nobelprijs voor de Vrede. Die wordt morgen toegekend. Guy Verhofstadt, goedemiddag. Goedemiddag. Leider van de Alliantie van Liberale Democraten in het Europese parlement. Uw partij had Malala voorgedragen voor deze prestigieuze vredesprijs. Waarom? Omdat ik denk dat zij het symbool is van de, de strijd van alle vrouwen uh, tegen extremisme, voornamelijk tegen religieus uh, extremisme die de positie van de vrouwen wilde uh, inperken. Um, en um, ja, het symbool van uh, ook alle vrouwen tegen alle vormen van ander extremisme. Ze gaat er wat door haar leven, haar, haar jonge leven. Ze is zo jong, waarbij je de vraag kunt stellen, het is eigenlijk niet meer dan een belofte dan iemand die al heel veel heeft bereikt? De, de, de loopbaan van Malala, zou ik zeggen, begint niet op 16 jaar of bij die aanslag. Uh, zij uh, begon al op 11 jaar, leeftijd uh, met het uh, maken van een blog, uh, actief zijn op internet, om uh, uh, de getuigenis af te leggen van het vreselijke lot dat uh, uh, mensen en voornamelijk vrouwen moeten ondergaan onder het, uh, het Taliban-regime heeft dat altijd volgehouden. De reden trouwens van die aanslag die op haar is gepleegd, heeft daar volledig mee te maken. Het Taliban wil en wil nog altijd haar mond doodmaken, omdat zij dus een, ja, een, een, een symbolisch in de strijd tegen het, het extremisme en de ongedraagzaamheid van het Taliban. En um, uh, ik denk dat wat wij doen met het Europees Parlement, een teken is dat wij uh, in, absoluut geen enkele vorm van uh, extremisme kunnen aanvaarden, niet religieus en ook geen ander extremisme. Ze, ze woont nu in Birmingham in Engeland, waar ze herstelde van die aanslag. Woont ze woont ook met haar vader, een grote inspirator. Heb je haar wel eens ontmoet? Ik heb haar uh, nooit ontmoet. Ik heb haar alleen uh, met uh, enorm veel uh, ja, belangstelling en. Uh, uh, je hebt niet aangekeken toen zij dus die, uh, uh, voor de Verenigde Naties is komen praten. U weet dat daar voor uh, een algemene vergadering die voorgezeten werd door uh, Ban Ki-moon. In juli van dit uh, jaar? Zij komen praten in juli van dit jaar voor een, een, een jongere publiek, uh, georganiseerd door de VN. Ze heeft daar toen een indrukwekkende toespraak gehouden. Uh, getuigenis afleggende van de strijd die zij uh, voert. En uh, dat dus bij mij in elk geval in uh, die toespraak. Uh, die zijn toen nog heel een van de redenen geweest om, uh, om te zeggen... ja, als we ooit een Saharov-prijs opnieuw moeten uitreiken... Uh, dan, dan is het dan malala. Uh, de prijs van vandaag komt op de dag dat Wilfried Martens overlijdt. Een man die veel Stop. betekende voor Europa. Een van uw voorgangers als premier van België. W wat doet dat met u? Goh, ik... Uh... Daar word je tristig van natuurlijk, maar al wel het een beetje te verwachten was. Want ik had uh, namelijk wie Martens uh, enkele weken geleden uh, gezien bij de eetaflegging van de Nieuwe, uh, de, uh, van de nieuwe Koning in België. Uh, we hadden toen allemaal uh, het, het, het gevoel ja, dat, uh, dat hij er slecht aan toe was. Hij was enorm getekend door uh, die, uh, die ziekte. Ja, iedereen reageert natuurlijk met verslagenheid uh, uh, daarop. Uh, zelf heb ik er een, een, een, een herinnering aan... Uh, die, die heel goed is. Ik heb met hem namelijk uh, de, de saneringsoperatie in, in, in, in België op gang kunnen trekken uh, in de jaren tachtig toen ik zijn minister van uh, Begroting was in, in zijn kabinet. Uh, en, en toen België de echte zieke man van Europa was met de hoogste overheidsschuld. En dat was toen niet Griekenland of niet Italië of niet uh, uh, Portugal of zo, dat was België. En um, ik heb dus uh, daar altijd een enorm goede herinnering aan gehad, omdat hij mij toen hielp om... Uh, wat niet zo evident is vaneens de in de Belgische publieke financiën uh, uh, tot stand te brengt. Uh, maar uiteindelijk uh, het gevoel dat het overblijft, is dat van een gepassioneerd man. Uh, die politiek uh, met passie bedreven. En ik uh, voel mezelf heb ik ook uitgemaakt dat de enige manier is waarop je politiek kan bedrijven, nou, met passie. Kiefer Hofstad, dank u wel. Voorzitter van de Liberale Fractie in het Europees Parlement. Wilfried Martens, dus premier van negen regeringen tussen 1979 en 1992. Veel aandacht voor zijn dood, uiteraard, in de Belgische media. ...afscheid van een groot man uit de Belgische politiek. Wilfried Martens is overleden. 77 werd hij. Hij kampt al een hele tijd met gezondheidsproblemen. Wilfried Martens was overtuigd christendemocraat. Dit zei hij erover in een interview in 1972... ...toen hij voorzitter was van de Christendemocratische Partij in België. Wel, ik denk dat ik hem beschouwt als een uh, goed katholiek. Ik verkies echt uit de uitdrukking een goed christen. Ik Wat verstaat hij daardoor? Welk poog... Uh, zonder pretentie te leven volgens het evangelie. Ik geloof dat het uh, nog altijd een uh, serieuze basis is om een christen... om door het leven te gaan en ook aan politiek te doen. Na zijn premierschap, dat twaalf jaar duurde, koos Martens voor Europa. Hij werd voorzitter van de Europese Volkspartij en Europees parlementslid. Maar die zetel gaf hij op na 1999, toen niet hij, maar Miet Smet de eerste plaats kreeg op de lijst. Martens was furieus. Hij voelde zich gepasseerd. Dat is krankzinnig, want mijn toekomst lag natuurlijk in het Europees parlement. Maar de clan was zo geobsedeerd door dat risico en dat gevaar, dat ik dus onvermijdelijk zou terugkeren. En ze hebben mij dus... Van elke vorm van communicatie uitgesloten. Ja, Kaltgesteld in het Duits. Ik noem dat kaltstellen. In 2008 en 2009 verscheen Martens weer even op het politieke toneel in België om te helpen bij de zoveelste politieke crisis. Martens vormde als premier het land om tot een federale staat en bezorgde Vlaanderen meer autonomie. En daar is de Vlaamse minister-president Chris Peters hem dankbaar om. Als minister-president kan ik alleen maar vaststellen dat Vlaanderen staat waar het nu staat dankzij die staatshervormingen die Wilfried Martens heeft gerealiseerd. We hebben nu uitgebreide bevoegdheden, we hebben uitgebreide budgetten en dat is dankzij de inspanning en de staatshervormingen die Wilfried Martens heeft gerealiseerd toen hij premier was. En ook de president van Europa, Herman. Man van Rompuy prijst Martens voor zijn politieke ambities en vooral voor hetgeen hij bereikte. Een man van sterke overtuigingen, Europese overtuigingen, zegt Van Rompuy. Wilfried Martens was a man of strong convictions, European convictions. He was a man of character. He was a man of the sense with a high sense of duty. He was a real and great European. We will all miss him. We zullen hem missen. Een groot Europeaan de laatste worden. Vanmiddag was er in het Belgische parlement één minuut stilte... voor oud-premier Wilfried Martens. En volgende week zaterdag, 19 oktober, krijgt hij een staatsbegrafenis. De avondspits, bijna Zwaan. Hoe staat u ervoor? Ja, het is een drukke avondspits. De spitsstroken zijn inmiddels weer open... na de storing van het begin van de spits. Maar de gevolgen zijn nog steeds zichtbaar. Zeker rond Rotterdam is het gewoon heel erg druk. We zien het aan de westkant van de stad vastlopen... op de A4 richting Hoogvliet. De hele weg staat daar vol, voorknopend Benelux 7 kilometer. En daardoor op de A20 vanuit Hoek van Holland... tussen Maasdijk en knopend Ketelplein 7. Een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Er staat voorknopend Oude Rijn 11 kilometer stil... De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A27 bij Utrecht ging het mis van Almere naar Gorkum... tussen Bildhoven en Knopend Everdingen, 17 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en daardoor op de A28 vanuit Amersfoort... voor knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Het Overdiek op Twitter. Minister Dijsselbloem gaat niet naar Washington voor de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds. En dat wekt verbazing bij Twitteraar Apenstaart Sven Giegold. Dus de Duitse Europarlementariër Sven Giegold. Bijna 8000 volgers. En hij stuurde zijn 4577ste tweet als deze. En ik vertaal hem even vanuit het Engels: Eurogroep voorzitter Dijsselbloem annuleert de reis naar IMF-vergadering vanwege Nederlandse begrotingsproblemen. Meen je dat nou serieus, Jeroen? GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout herkende zich erin en, zoals het dan gaat op Twitter... stuurde de tweet naar zijn eigen volgers. Bas Eikhoud, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het even gecheckt, maar het is uh, een serieuze kwestie. Hij gaat niet naar Washington, de minister van Financiën... maar natuurlijk ook vooral die uh, voorzitter van de Eurogroep. En dat wekt verbazing bij Europarlementariërs. Dat hoort u om u heen? Ja, dat, dat, daar, daar kijken mensen gewoon vreemd naar op. Kijk, voor, voor bijna alle Europarlementariërs... is Jeroen Dijsselbloem de Eurogroep-voorzitter... Ja, en een uh, jaarlijkse IMF-bijeenkomst is heel belangrijk en dat daar de eurogroep voorzitter dan niet bij aanwezig is, ja, dat roept absoluut vragen op. Ja, en die vragen worden dan ook gesteld aan hem? Nou, kijk, hij komt op de zoveel tijd, uh, komt hij in het Europese parlement en dan wordt hij gehoord. Ik uh, kan me voorstellen dat hij deze vragen wel kan verwachten dan, ja. Maar daar kan je toch ook een heel simpele uitleg geven, dat je er gewoon toedruk heeft met zijn nationale belangen? Ja, maar hij zit daar wel als eurogroep, voorzitter ook. En, en dat gaat ook steeds vaker knellen, toch die spagaat waar Jeroen dijsselbloem in zit. Hij hm? is minister van Financiën, maar hij is tegelijkertijd voorzitter van de eurogroep. En dit is een belangrijke IMF-bijeenkomst. Ja, En dat hij dan niet komt omdat hij nationaal een begrotingprobleem uh, heeft. Een begrotingsprobleem dat juist weer wordt opgelegd, onder andere door Europa... Ja, daar, uh, daar, dat gaat zeker vragen oproepen. Ja, u, u noemt het een spagaat, dat weten we. Maar u ziet het ook hem, hem duidelijk belemmeren in zijn functioneren als voorzitter van de Eurogroep? Nou, dat, kijk, dat, dat gaat ver. Maar dat hij nu niet aanwezig is bij zo'n belangrijke IMF-bijeenkomst... ja, dat, dat is gewoon wel heel apart. Want hij is gewoon Eurogroep-voorzitter. is een van de belangrijkere muntunies van deze wereld. Hij is daar voorzitter van. Ja, dan wordt hij toch wel verwacht bij dit soort vergaderingen. Dan gewoon te zeggen van ja, sorry, ik heb het even druk met mijn nationale begroting. Ja, dat, dat, daar komt hij niet uh, 1, 2, 3 mee weg. Nee? Dus wat gaat er dan 1, 2, 3 hem voor, voor de voeten worden geworpen? Nou, kijk, ook met name in Zuid-Europa had ik een aantal collega's die natuurlijk al langer zich verzetten tegen die uh, nogal felle bezuinigingsdriften die uh, men heeft. En uh, dat men gaat wel aangeven van kijk nou zelf joh, je, als eurogroepvoorzitter streef je dit na, maar zelfs thuis krijg je het eigenlijk uh, niet rond. Uh, en moet je een die... ongelooflijke kuur uithalen. Dus men gaat er absoluut ook wel politiek uh, twijfels zetten bij die bezuinigingen. Uh, maar is dat ook een politiek spelletje dat ze nu een stok vinden om hem mee te slaan? Nou volgens mij is het, is het punt van zijn deze bezuinigingen, is dat nu zo heel verstandig? Nou dat punt wordt al heel vaker gemaakt en... Dit wordt zeker weer daar ook mee aangegeven. Ja, ja want die tweet, waar, is... die tweet waar ik op aansloeg van Sven Giegold... dat heeft natuurlijk ook een beetje historie. Hè? Deze Duitse die was nogal kritisch op, op Duitse bloem toen, toen hij werd aangesteld. Zei hij meteen van deze man heeft geen ervaring. Hij is nog maar drie maanden minister van Financiën in Nederland. Um, dus die twijfel, ja, die, die, die wordt nu ook behoorlijk gevoed. Nou ja, kijk, volgens mij heeft Jeroen Dijsselbloem het in het begin niet goed gedaan. Rondom de crisis in Cyprus is er veel kritiek geweest. Nou, hij heeft een tijd weer is hij in rustige vaarwater gekomen. Dus, dus in die zin, in het Europees Parlement, wordt er gewoon gekeken van hoe doet iemand het nu? Maar uh, ja, kijk, de discussie over die bezuiniging en of dat nou verstandig is en helemaal dus een... Een toch onervaren minister van Financiën die ook nog eens Eurogroepvoorzitter is. En daar toch telkens wel vaak problemen in heeft om die twee punten te combineren. Ja, daar, daar moet Jeroen Dijsselbloem wel voor oppassen dat hij dat goed blijft doen. klinkt oh, een beetje dreigend. Nou, dreigend. Dat is toch gewoon constaterend. Want hij doet het wel goed of niet goed genoeg nog? Wat mij betreft, uh, ik heb op dit moment uh, nou inhoudelijk... is het duidelijk waar GroenLinks staat over die bezuinigingen. Daar zijn wij het niet mee eens. Nou, Dat hebben we ook in de begrotingsoverleg heel de tijd duidelijk gemaakt. Maar bij ons is dat verzet niet alleen voor Nederland. Er zitten gewoon problemen, ook verder in Europa... En daar stellen wij vragen bij. En daar is Jeroen Dijsselbloem... nou, in Nederland als minister van Financiën stellen we daar vragen bij... maar in Europa ook als Eurogroepvoorzitter. Bas koud? ergens van onderweg van Straatsburg terug naar Brussel. Uh, hartelijk dank voor deze toelichting op het nieuws... dat Dijsselbloem niet naar Washington gaat. Graag gedaan. We'll be Het nummer Leiter. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het bericht van RTL dat staatssecretaris Steven morgen bekend maakt dat hij Volkert van der G geen proefverlof geeft. is een van de meest becommentarieerde onderwerpen op Twitter. De reacties getuigen vooral van instemming als het nieuws van RTL klopt. De enig juiste beslissing is een van die reacties... maar er zijn ook mensen die zich afvragen wat we hiermee opschieten. Dit besluit geeft hooguit een half jaar uitstel... omdat haar waarschijnlijk in mei toch voorlopig vrijkomt. Is ook een mening die op Twitter is te vinden. NRC Handelsblad heeft geen hoge pet op... van de actie van de publieke omroep tegen de bezuinigingen. De krant vindt die actie wat hooghartig... zo schrijft de hoofdredactie in zijn commentaar... die daarnaast wel meent dat de publieke omroep behoorlijk klem zit. Wat de politiek ook gaat besluiten... NRC hoopt dat de cultuur- en informatie buitenschot blijft. De krant ziet de publieke omroep als een gids. Dat is een betrouwbare bron en een vaste waarde in het overaanbod. Het gratis advies van NRC aan de publieke omroep komt erop neer. wordt kleiner en kies scherper. In Amerika is een rel losgebarsten rond een liedje van een 16-jarige zangeres uit Nieuw-Zeeland. Het nummer heeft overal de nummer 1-positie bereikt waar je dat maar zou kunnen. Op Spotify, bij iTunes, de top 100. Maar nu schijnt het nummer opeens racistisch te zijn. Volgens een feministische columnist beledigt zangeres Lord in het nummer Royals zwarte mensen. We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like crystal, Maybach Diamonds on your timepiece Jet plates, islands, tigers on a gold leash We don't care de zangeres heeft het over liedjes waarin in elk nummer wordt gezongen over gouden tanden, champagne, dure Mercedes, diamanten en een tijger aan een gouden ketting. Volgens de columnisten is het maar al te duidelijk wie ze daarmee bedoelt, namelijk hiphoppers. En die zijn meestal zwart. Mensen die het voor de 16-jarige zangeres opnemen, menen dat ze inderdaad zingt over de hiphopmuziek, omdat die nu eenmaal bij haar generatie hoort. Maar in het nummer laat ze merken dat die onderwerpen juist weinig te maken hebben met het leven van alle dag van een Nieuw-Zeelandse tiener. De politie in Limburg houdt vol dat de WhatsApp van een supporter van Fortuna Sittard niet is afgetapt. Die kreeg vorige week bezoek van agenten nadat hij in een bericht aan zijn vader een grap had gemaakt over een zelfgemaakte bom. De politie zegt vandaag in de verklaring dat er een mondelingen anonieme tip is geweest. Zo valt te lezen bij de Limburgse Omroep L1... De kwestie trok ook de aandacht van D66... die vragen heeft gesteld in de Tweede Kamer. De partij maakt zich zorgen over het meelezen van berichten door de politie. Maar in Limburg schijnt dat dus niet zo te zijn. In de afdeling Niet Zo Slim op de website van RTV Noord... is een filmpje te zien waar FC groningen verdediger Wijnaldum... waarschijnlijk nu wel spijt van heeft. Na het jaarlijkse G-voetbaltoernooi in Glimmen... deed hij voor de camera twee keer een verstandelijk gehandicapte na. Tijdens het G-toernooi wordt gevoetbald met spelers... die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. De spelers van Groningen hadden na... het in camera gepakt en ging elkaar interviewen. Volgens RTV Noord heeft FC Groningen nog niet gereageerd op het filmpje dat inmiddels internet overgaat. Mario, dankjewel. We hebben natuurlijk bepaalde observaties op hem. Voor de opsporing van computercriminaliteit heeft de politie een speciale recherchegroep.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 Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op hulp en snel. Abs Autoherstel.